6 uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdijk. Treinreizigers in Eindhoven zouden, als het goed is, zo weer verder kunnen reizen. Maar de chaos is groot nadat een kraan op het spoor viel. En dus ligt het treinverkeer nog steeds stil. Eerst het nws Gert Kluk. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme na de uitspraken van DNB-president Knot over het herstel van de economie. Knot zei dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit de recessie is. Hij voegde daaraan toe dat de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek pas over een maand komen. Rutte ziet de stijgende lijn ook, maar probeert het enthousiasme te temperen. Het punt is uh, dat ik ook zie dat er nog heel veel moet gebeuren. We zien in de woningmarkt, in de export, uh, in de orderbezetting bij bedrijven zien we geleidelijk aan positieve signalen, ook bij de banken. Uh, maar ik zeg het tegelijkertijd bijna, dat zegt Klaas Knot ook, het is nog heel vers en heel pril. Vandaag praat het kabinet, de coalitiepartijen en de oppositie... verder over aanpassingen aan de begroting voor volgend jaar. Het kabinet hoopt zo ook een meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen. Door een kapotte hijskraan rijden er een groot deel van de avond... geen treinen van en naar Eindhoven. Rond drie uur vanmiddag knakt de bovenarm van de hijskraan af. Daardoor komt het hele station zonder stroom te zitten. Er is niemand gewond geraakt. De herstelwerkzaamheden duren nog de hele avond... verwacht ProRail en NS zet bussen in. Ook ING-klanten mogen onder voorwaarden hun hypotheek versneld aflossen. Daarmee hebben nu de vier grootste banken van Nederland gehoor gegeven aan de oproep van minister Dijsselbloem. Die wil dat banken geen boeterente rekenen als klanten versneld hun hypotheek aflossen. De regeling van ING geldt net als die van ABN AMRO voor klanten bij wie de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi kunnen de Russen iedereen afluisteren. Overal op het Olympisch Park is speciale apparatuur geïnstalleerd, schrijft de Britse krant The Guardian. Zowel sporters als bezoekers kunnen worden afgeluisterd. Alle telefoon- en internetverkeer kan worden gevolgd en gefilterd, zonder dat providers daar iets van afweten. Dat zou gebeuren om de veiligheid op de Winterspelen te garanderen. Het afluistersysteem in Sochi dateert nog uit het Sovjet-tijdperk, maar is de laatste jaren gemoderniseerd. De Israëlische politie heeft het centrum van Jeruzalem afgesloten in verband met de begrafenis van de rabbijn en de geleerde Ovadia Jozef, die vandaag op 93-jarige leeftijd overleed. Er zijn honderdduizenden mensen op de been. Jozef richtte in de jaren 80 de Shaspartij partij op, die vaak een beslissende rol speelde bij de coalitievorming in Israël. Hij was de leider van de Joden uit Noord-Afrika en de Arabische landen en gaf die een stem in de Israëlische politiek.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 De zoektocht naar drie vermiste zeelieden op de Noordzee is deels gestaakt. De drie zaten op een boot die moet voorkomen dat andere schepen te dicht bij een booreiland komen. Hun boot werd vannacht aangevaren door een vissersschip en zonk. Na meer dan 13 uur is de zoektocht gestaakt. Wel wordt nog in het wrak gezocht door duikers en met een op afstand bestuurbare onderwatercamera. Een witte diamant met het formaat van een klein ei heeft op een veiling in Hongkong het recordbedrag van bijna 23 miljoen euro opgebracht. De edelsteen woog 299 karaat toen die werd opgegraven in Afrika. Daar bleef na het slijpen en polijsten nog 118 karaat van over. Ondanks de recordprijs van bijna 23 miljoen euro had het veilinghuis op meer gehoopt. Het weer vanavond plaatselijk nevel en vannacht mogelijk mist. Morgen overdag is het grijs en mistig. Later geregeld zon en het wordt dan ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag verandert het weer. Wind en bewolking nemen toe. Het gaat van tijd tot tijd regenen en het wordt kouder ook. Donderdag en vrijdag wordt het ongeveer 12 graden. Weinig zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files die staan rond Rotterdam. Maar in Limburg staan verreweg de langste files. Vooral rond Roermond staat het verkeer helemaal vast. Want daar is de roertunnel in de A73 in beide richtingen dicht door een technische storing. De camera's kunnen niet bediend worden. Het is voorlopig beter om om te rijden via de N273. En dan dat andere probleem, ook in Limburg. Op de A Maastricht-Eindhoven, daar zijn de spitstroken buiten werking. En dat, uh, is, dat zien we daar heel goed terug in de files. Want tussen Meersen en Rooster staat inmiddels 17 kilometer richting Eindhoven. En uh, ja, één rijstrook blijft dus dicht. Ook naar het zuiden, maar dat levert geen file meer op. Op de A9, om Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Knoopend Velzen en de afrit kastrikum nog een opvallende file van zo'n 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Niet zo slim...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 De hart- en zielijst. Het is een fantastische muziek. Vanaf maandag 14 oktober op Radio 4. En ik dacht, wat is dit voor iets moois. De 100 klassieke stukken die het meest raken. En de persoonlijke verhalen die daarbij horen. Samengesteld door de luisteraar. Verrast door schoonheid van klank. De hart- en zielijst. Laat mijn verhaal horen. Ik zat zo vol emotie. Vanaf maandag 14 oktober op Radio 4.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 In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. We gaan straks naar Israël. We praten over Egypte en we zijn bij lokale ellende in Eindhoven. Aan mijn linkerzijde vindt u de bussen richting Helmond Weert. De treinen, die rijden niet dus. Go your own way naar die oude hit van Fleetwood Mac. Ook over deze Britse rockband gaan we het hebben. Eerst naar Den Haag. Daar onderhandelt minister Dijsselbloem al de hele middag... met oppositiepartijen over steun voor de begroting van volgend jaar. Maar zojuist is dat overleg in het ministerie van Financiën geschorst. De financieel woordvoerders kwamen net het departement uit. En dit is wat Wouter Koolmees van D66... en Carola Schouten van de ChristenUnie daar zeiden. Nou, we hebben een heel uitgebreid gesprek gehad over allerlei technische varianten, allemaal cijfertjes. En we gaan vanavond verder. En wat is er allemaal op tafel? Want we horen dat de onderhandelingen dus ook echt verbreed zijn. Ja. Nou, dat, vanavond wordt er gesproken over uh, andere hervormingen. En ook uh, minister Asje schuift dan aan. En dat het begint om zeven uur. We hebben het nu vooral gehad over de cijfers en over uh, uh, de, de, de euro's. Ja, vanavond gaan we het ook over het sociale akkoord hebben, inderdaad. Hoe zou u uh, nu de stand van zaken typeren? Deze afgelopen 4,5 uur bent u erg opgeschoten. Nou, we hebben heel veel uh, zaken om door te nemen. Veel technische aspecten. Uh, dus dat lopen we nu allemaal door. En we bekijken wat, daar, ja, wat, wat voor uh, voorstellen er liggen. En hoe dat nu zich allemaal verhoudt tot de wensen die we met elkaar allemaal hebben geuit. Dus, uh, uh, en daar nou ja, er wordt hard gewerkt. En bent u positief gestemd over de afgelopen middag? Nou, we werken wel allemaal echt hard, dus we, maken, we gaan wel goed door. Uh, maar dat wil nog helemaal niets zeggen over de uitkomst van dit proces. Want uiteraard uh, moeten daar nog heel veel keuzes ook ingemaakt worden. En uh, zover zijn we nog niet. Carola Schouten van de ChristenUnie en Koolmees, Nou, Margret Boer, ze zijn er nog niet uit. Nee, zeker niet. Ze willen vooral laten horen dat ze heel hard gewerkt hebben. Uh, een van de Kamerleden zei uh, je kunt het zien als een stel nerds dat hier de hele middag heeft zitten rekenen aan tafel. En uh, nou ja, het lijkt dus ook echt dat ze vooral inhoudelijk uh, gesproken hebben over cijfertjes, cijfertjes en nog eens cijfertjes. Het is ook voor de eerste keer eigenlijk dat ze dat nu gedaan hebben. De andere keren, vorige week was het veel algemener, veel aftastender. Dus nu is het echt, uh, wat hun betreft, ook de diepte ingegaan en uh, over de cijfers gegaan. En je hoorde Carola Schouten van de ChristenUnie ook zeggen het wil nog helemaal niks zeggen over de afloop. Want bijvoorbeeld een heel belangrijk punt is die 6 miljard extra bezuinigen wat het kabinet wil. Dat wil bijvoorbeeld GroenLinks helemaal niet. En als je dan uh, met GroenLinks hier spreekt, die net naar buiten kwam zegt ja, die 6 miljard daar uh, moet je het wat ons betreft niet over hebben. En iemand anders zegt, uh, ja, daar moet je het wel over hebben. Dus het is de vraag of vanavond, als het verder gaat... aan het eind van de avond, alle vier deze oppositiepartijen... nog aan tafel zitten. Of dat er toch misschien in de loop van de avond iemand afvalt. Kijk, alles is dus nog wel mogelijk. En dan zit vanavond ook minister Ascher van Sociale Zaken erbij. Is dat ook zo'n cijferneurt of gaat hij dan knopen doorhakken? Nou, ze verwachten dat minister Ascher uh, niet met lege handen hierheen zal komen. En dan gaat het niet zozeer om echt de diepte in te gaan qua cijfers... maar wel om de verbreking van de zaken waar ze over spreken. Men verwacht toch dat de minister van Sociale Zaken... met plannen komt om de werkgelegenheid aan te jagen. En ze verwachten eigenlijk ook dat de minister iets te bieden heeft op het, het gebied van het sociaal akkoord... Hè, wat het kabinet afgesloten heeft met werkgevers en werknemers. D66 wil dat versoepelen, het ontslagrecht euh, naar voren halen. Dat ligt heel erg moeilijk. Het kabinet heeft daar niet zoveel zin in, de sociale partners ook niet. En ja, nu is dus de vraag of minister als je daar ook in beweegt vanavond... dat zou de onderhandelingen toch ook weer een nieuwe impuls kunnen geven. Voor D66 is dat heel belangrijk, want D66 zegt... alleen praten over de begrotingen van 2014, dat is voor ons onvoldoende. Maar ja, kijk je naar GroenLinks... Die hebben helemaal geen belang bij uh, het openbreken of, of iets sleutelen aan dat sociaal akkoord. Dus het ligt ook bij al die partijen die hier aan tafel zitten verschillend. Dus het is heel belangrijk wat minister Asscher te bieden heeft en of hij daar een aantal partijen blij mee zal maken. En de verwachting is dat we dat later vanavond, dat we daar misschien wel iets meer duidelijkheid over zullen krijgen. Dan wachten we wat af. Margriet Boer in Den Haag bij Financiën. Dankjewel. Ongekende taferelen in Jeruzalem. Honderdduizenden aanhangers van de rabbijn Ovadia Yosef... zijn de straat opgegaan om een religieus leider de laatste eer te bewijzen. Hij overleed vanochtend op 93-jarige leeftijd. Correspondent Ankie Rechers, beschrijft eens wat gebeurt er gebeurt in Jeruzalem. Ja, je kan spreken van een totale chaos in Jeruzalem. Er zijn uh, een half miljoen mensen op de been... om de laatste eer te bewijzen aan uh, rabbijn Ovadia Yosef... Uh, ja, eigenlijk kan je zeggen dat heel Jeruzalem vastzit. Niemand kan er meer in of kan er meer uit. Het is totale chaos. De politie die, uh, begrijpt ook al niet meer wat ze moeten doen. Want er zijn natuurlijk al tientallen mensen gewond geraakt ook uh, in deze ontzettende mensenmassa. Maar allemaal dit voor de geëerde rabbijn of Adjai Yosef die vanochtend overleden is. Wat maakt hem zo geëerd? Ja, het is, een, het, was een hele, het is wel een omstreden figuur, maar het was toch. Eh, ja, je zou hem kunnen zeggen dat het de beroemdste rabbijn was in, uh, in het moderne Israël. Hij heeft dus uh, uh, buitengewone dingen gedaan. Hij heeft een, uh, had een geweldig geheugen en een hele grote kennis. En uh, hij was een Talmud uh, geleerde en een hele hooggewaardeerde rechter of arbiter van de Joodse wetgeving. Dus uh, een hele omstreden figuur, maar ook een hele geëerde figuur. En. Uh, uiteindelijk heeft hij dus, uh, is hij de spirituele leider geworden van uh, de shaz partij dat is een politieke partij... hoofdzakelijk van uh, mensen die van savaardische afkomst zijn... Dus, uh, en orthodox zijn. En zij hebben op het ogenblik de vierde grootste partij in Israël. En daar is hij dus de, leider, de spirituele leider van geworden. Dus ook de, al die mensen zijn de straat op. Dus het is werkelijk een... Uh, ik heb nog nooit een dergelijke grote begrafenis en een dergelijke chaos gezien... Als vanavond. Maar omstreden was hij ook. Uh, op basis waarvan? Waarom had hij zoveel tegenstanders? Nou, hij, hij, kijk, van de ene kant, hij had dus tegenstanders omdat hij op zijn zater, zaterdagavondspeeches speeches, daar gaf hij altijd les als de sabbat voorbij was. En dan zei hij de meest vreemde dingen, zoals dan, allerlei beledigingen aan, de, aan, de, aan het adres van Israëlische linkse leiders, zowel aan. En ook uh, zelfs aan Netanyahu en Sharon. En zeker tegen Arabische leiders enzovoort. Van de andere kant heeft hij dus hele moedige dingen gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft uh, uh, dingen gezegd. Dus bijvoorbeeld uh, de Ethiopiërs. De, hij is de eerste geweest die de mensen uit Ethiopië uh, als echte Joden heeft erkend. En ze ook heeft laten komen naar Israël. Van de andere kant heeft hij ook uh, besloten of uh, uh, gezegd dat honderden weduwen van de, van de Yom Kippur-oorlog 40 jaar geleden, waarvan de mannen dus uh, vermist werden in actie, dat die gewoon weer konden gaan trouwen. Want dat is niet zomaar volgens de Joodse wet en hij heeft besloten om dat wel te doen. Dus hij heeft een heleboel uh, bijzondere dingen gedaan, maar je kan hem eigenlijk noemen als de rabbijn van de gemiste kansen, want hij werd vreselijk tegengewerkt. Eigenlijk ook door zijn eigen politieke partij. En hij werd een beetje geëxporteerd door die, door die politici van S.A.S voor hun eigen politieke doeleinden En als hij gewoon een, een uh, Torah geleerde had kunnen blijven dan had het er anders uitgezien. Bij de dood van uh, Ovadia Yosef, uh, rabbijn in Israël. Hij overleed vanochtend op 93-jarige leeftijd. dank Rechers, dankjewel. Eerst zien, dan geloven vinden sommigen in woorden. En dan hebben we het over de woorden van de Nederlandse bankdirecteur Klaas Knot. Dat we al uit de recessie zouden gaan komen. Dat we al uit de recessie zouden zijn. Josephine Trehi in de Zuid-Hollandse stad. En hoorde daar van bouwbedrijven Radix en Veerman dat ze nu al zien dat het ietsje beter gaat. Josephine, dat is positief nieuws. Je zou naar een kinderopvang gaan waar het een paar weken geleden nog niet zo heel goed ging. Zijn ze nu ook uh, lichtpuntjes? Ze zijn hier wel een heel stuk voorzichtig, hoor. Ik zit met de directeur Joost Koets hier bij de Zandbak. Waarom is dat? Nou, op zich is het natuurlijk positief dat Klaas Not zegt dat uh, het weer beter gaat met de economie. Maar uh, het is maar een heel pril begin, denk ik. En uh, waar wij het vooral van moeten hebben, zijn ouders die werken. Want als ouders werken, hebben ze kindopvang nodig. En uh, nou, volgens mij is het zo dat als een economie aantrekt... de, de werkeloosheid is ook pas wat later begonnen. Dus het zal ook echt nog wel even duren voordat uh, de werkeloosheid uh, minder wordt... Er meer banen komen en ouders ook weer meer behoefte gaan hebben aan uh, kinderopvang. Ja, want u heeft een groep moeten sluiten al en leidsters moeten ontslaan de laatste tijd. Het was niet zo dat u vanmiddag dacht... ik ga weer eens een nieuwe vacature op internet zetten. Nou, ik zou het natuurlijk fantastisch vinden als het morgen meteen aanmeldingen regent. Maar als ik heel realistisch ben, dan uh, ja, zullen we daar nog echt eventjes op moeten wachten. We zitten hier buiten, wat ik zei, bij de zandbakken en tussen de speeltoestellen. En de kindjes zijn allemaal opgehaald. Normaal kan dat tot half zeven. Maar iedereen was vroeg vandaag, maar ik heb net wel wat ouders opgevangen. En ook even naar hun reactie gevraagd. Dat moet ik nog maar zien. Toch? Ik, ja. Nou, nou ja. Er zijn al vijf leidsters, zijn hier al weg. Dat is wel, uh, vind ik nogal veel, zeg maar. Maar ja, kijk de ene en de ander verliest baan. Dus uh, al die kindjes gaan hier ook uh, weg. Ja, ik kan het ook niet meer betalen. Ik zit in een functie waarbij ik mijn baan niet zal verliezen. Dus dat is wel heel fijn. Wat is Hè? dat? Politie. Is altijd wel nodig op straat. Ik kom net een zoontje ophalen. Ja, klopt. Ik ben hier vandaag met goed nieuws. Dus niet ik, maar de president van de Nederlandse bank heeft gezegd dat we uit de recessie gaan komen. Nou, dat is heel mooi. Teken ervoor. merk wel op de zaak dat het wat minder is, dat het uh, wat uh, meer voor minder is. Maar uh, ja, positief blijven. Hier staat ook nog een vader met de kleine in de hand. Wordt u optimistisch van zo'n uh, uitspraak van de president van de Nederlandse Bank? Nee, nee. Dat, uh, dat, nee. Zo'n man die vertelt het misschien eerder om, uh, om ervoor te zorgen... dat iedereen wat positiever uh, in het leven gaat staan. Of dat gaat denken dat het beter wordt. En dat de andere mensen maar misschien wat meer wat gaan uitgeven. Maar zelf uh, denk ik uh, dat uh, iedereen het gewoon uh, moet gaan ondervinden. Ik geloof niet dat het door een uitspraak van één iemand... Uh, dat uiteindelijk iedereen Polonaise gaat lopen. Ja, geen Polonaise hier uh, wordt er gelopen bij de kinderopvang. Dat is wel een beetje jammer om zo te eindigen. Maar de, bij de bouw dus wel. Daar waren ze heel enthousiast uh, de straks en optimistisch. Dus daar gaan ze vanavond volgens mij wel proosten... naar aanleidingen van die uitspraken van de Nederlandse Bank vanmiddag. De ervaringen in Woerden naar die uitspraken van Klaas Knot. Dankjewel, Josfien. Ja. als Waar bij de ANWB zeggen wij nog niet alleen probleem op het spoor in het zuiden. Nee, niet alleen het treinverkeer rond Eindhoven is problematisch... maar ook problemen op de weg. Want er zijn technische storingen op de A2 en de A73. Rond Roermond staat het vast... omdat de A73, deze hele spits, dicht is bij de roertunnel. De camera's kunnen daar niet bediend worden. Dus het verkeer tussen Roermond en de A2... kan het beste omrijden via de N273. Maar zeker niet zonder files, want in de Roermond is het gewoon heel druk. En de A2, de spitsstrook is dicht bij Born in beide richtingen. En vanuit Maastricht naar Eindhoven... Levert dat nu veel file op tussen Maastricht Airport en Born 13 kilometer. In de Ziggo Dome in Amsterdam staat vanavond Fleetwood Mac op de planken. De band bestaat al sinds 1967, kende vele wisselingen... en bezocht Nederland voor het laatst in 2009. <tied> Zo, een plugger. goede avond. Ja, goedenavond avond. Van, fan van Fleetwood Mac, in de zaal vanavond, wat hebben we net gehoord? Ja, ik krijg nou kippenvel. Als ik dit al hoor, jullie maken me helemaal gek. <laughs> Zoals er dadelijk zit, dat eh, ja, het is gewoon uniek voor mij. Of waarom is dat zo uniek, zo uniek voor u? Ja, ik ben al heel mijn leven heel gek van ons en dan hoor je vanavond die nummers live. Ja, dat word je al helemaal, eh, ja, is, eh, emotioneel hoor, dan zo'n het eh, een traantje later ook vanavond. Meent u dat? Ja, dat meen ik hè Waarom komt het? Ja, dat? Ja, de nummers spreken me gewoon aan, die stem van Stevie Nicks, dat is uniek. Dat, kijk, ik weet ook dat er al geen jeugd op afkomen, maar... W Hoe oud bent u? Ik ben 52. En, u, en sinds wanneer bent u uh, fan van Fleetwood Mac? Ja, eigenlijk al heel mijn leven. Nou, eh. ja, ik moet niet over namen komen. Dat... Dat, uh, ik ben een algemene muziek, ik, ben, ik hou van veel muziek, maar dit is gewoon uh, ja, is een droom van me eigenlijk die uitkomt. Wat, wat is zo bijzonder aan de muziek? Ja, ik weet uh, dat de Rummers, zeg maar, een van de beste be verkochte LP's was. Dat, is, dat wil heel wat zeggen, dat er eigenlijk heel veel liefhebbers van zijn. Ja. En, dat, en het is ook zo dat ze heel weinig optreden. Dat ze nu, ik, ik vermoed dat ze geld nodig hebben. <laughs> Ja, nou, dat? ja, dat ze, ze zo'n tournee hebben gepland. Maar voor de rest, de, die kans krijg je denk ik nooit meer om ze nu te zien. Ja, want... en, ja, toen, en ze hebben extra concert dan 26 oktober, maar ja, daar ben ik dan niet bij. Maar dat is, ik denk dat ze, niet meer, dat ze niet veel meer zal zien, dus daarom is, dat dus geeft ook al wat unieks. W bent u niet bang dat ze door hun leeftijd misschien niet helemaal kunnen voldoen aan die droom die u al sinds uw jeugd bij u draagt? Ja, als je Mick Friedman ziet ziet, u dat denk denkt die staat er op de klassenfoto bij Mozes, noem maar wat. <laughs> <lacht> dat, is, dat is zo die, die moet ze misschien met een achter de drumstel helpen dat, dat, maar dat, dat geven dat geeft mij niet ik vind gewoon die gasten moet je gezien hebben ik heb dat toen de tijd bij Mariska Veren zo'n tot 2000 concert gezien Weet je, er, komt, er komt echt iemand op iemand waar je zo gek op bent en die komt dan op En uh, ja, iedereen in mijn omgeving heb ik gek gemaakt daarmee, we hebben zo vriendengroeps heb. Ja, dus ik maar Fleetwood Mac en ik ga daar iedereen wel gek van me denken in de omgeving. Want het zijn nog wel alle vier: John McVie, Mick Fleetwood, Lindsay Buckingham en natuurlijk Steven Nix. Ja, ik, Stine McFay van die ruzie, die zal er niet bij zijn. Dus je hebt uh, die McFay, Steven Nix, Lindsay Buckingham en Mick Fleetwood. Die verwacht ik. En de rest is allemaal ingehuurd, denk ik, als muzikant uh, die er omheen spelen. Ik wens hem een fantastische avond. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik nog eens in de Radio 1-genaar op mogen eh, optreden. Dat vind ik ook al heel wat. Ook vind het leuk dat jullie nog gebeld hebben. Oud, die droop komt uit. Ik wens u een ja. fantastische avond met Fleetwood Mac. Op de plank ja. met, met of zonder rollator in de Zikkerdroom. Ja. Dank En hey, jullie hebben een goede uitzending nog. Dank u wel. Hey. Goedenavond. <laughs> We gaan naar het nieuws in Egypte. Triest nieuws. Drie aanslagen vanochtend. Daarbij vielen acht doden en tientallen gewonden. Bij onlusten in Cairo kwamen gisteren al ruim vijftig mensen om het leven... met name moslimbroeders. Correspondent Kors, Sander van Hoorn Sander, tegen wie waren de aanslagen vanochtend gericht? Nou, vooral tegen leger en politie, zoals eigenlijk altijd de afgelopen tijd. In het zuiden van de Sinaï-woestijn, vlakbij de badplaats el-Sheikh was het een kantoor wat uh, getroffen werd, waarschijnlijk door een autobom... Uh, aan het Suezkanaal in een uh, stad, daar een checkpoint van militairen... Uh, wat beschoten werd, vijf militairen kwamen om het leven. En uh, opmerkelijke uh, in dit rijtje is een, een, een uh, satellietschotelstation... in een buitenwijk van Cairo. En ik ben daar van de week toevallig langs gereden en heb me toen in elk geval laten vertellen dat dat vooral uh, commerciële satellieten waren. Dus dat niet eens zozeer een doel van het leger. Maar ja, duidelijk is wel dat uh, militanten in de Sina-Iwoestijn het gemunt hebben... op alles wat met het leger en de politie te maken hebben. Ja, is, is dit dan een reactie op het geweld van gisteren? Is dit zeg maar de wraak van moslimbroeders voor dat gewelddadige ingrijpen gisteren van leger en politie? Het loopt een beetje parallel, hè, denk ik. Dat geweld dat lokt geweld uit. Maar waar het precies begonnen is, dat moet je afvragen. Kijk, in de Sinaï-woestijn zijn het niet zozeer de moslimbroeders. Het zijn uh, nog radicalere groepen aan Al-Qaeda-gelieerde uh, groepen. die daar ook eerder hebben gezegd. dat ze niet accepteren dat uh, Morsi, de president van de moslimbroederschap, is afgezet. en dat ze zich daartegen zullen verzetten, ook gewapende hand. Dat zij er naar streven dat de Sinaï een soort islamitische vrijstaat staat wordt. Nou ja, dat loopt. Uh, door En tegelijkertijd zie je dat het leger eh, daartegen probeert op te treden. Eh, al maandenlang bezig is met eh, gevechten tegen dat soort groepen in de Sinaï woestijn Worden ook heel veel mensen gearresteerd. Dus het, het loopt een beetje los van elkaar op. Het zal niet echt een directe reactie zijn op gisteren het neerslaan van demonstraties. En de doden die daarbij vielen. Sander van Hoorn, dankjewel. U hoorde het al, er rijden geen treinen rondom Eindhoven vanwege een geknapte kraan. Die is op een bovenleiding terechtgekomen. Trudy van Rijswijk nam de auto om te kijken hoe groot de chaos is op station Eindhoven. Enorm druk is het hier. En iedereen is aan het bellen. Ah, daar is de kraan. Zo'n kraan in een omgekeerde L-vorm. En daarvan is de punt geknakt. Die ligt uh, op de bovenleiding van uh, Spoor 1 in ieder geval, zoals we voor zover ik kan zien. En als je een stukje verder loopt, dan zie je dat er een behoorlijke schade is aangericht. Allemaal vervrongen staal. Um, kan ik helpen? Zilver, maar hoe laat rijden de treinen weer? Ja, dat hebben we nog niet uh, duidelijk gekregen. De bussen hier gaan tot Tilburg, dus uh, u kunt even de chauffeur navragen of de ene wil rijden als stopbus en de andere als in het citybus Hoe moet ik rijden? Nou, ik zal voor de zekerheid eventjes... Uh... Aan mijn linkerzijde vindt u de bussen richting Helmond-Weert. Recht voor mij ziet u de bussen naar Tilburg. Rechts van mij vindt u de bus richting Sertogenbos. Wilt u met de bus mee? Ja. Waar ja. ja. ja. ja. ja. wilt u naartoe? Wij nee, moeten naar een bos toe, dus... Uh, oh. En ik hoop dat het gaat lukken, maar er staan hier zoveel mensen. Voor het donker is. Voor het donker is, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Ik weet ook niet precies hoe het geregeld wordt, eerlijk gezegd. Nou, dit zou de bus naar een bos zijn, maar... Ja, maar dat is niet genoeg voor al die mensen. Nee, dat klopt. Ja. Nee, ik denk dat het nog wel ja. even duurt voordat ik in de bus kan, want... Al uh... nou, die bussen zijn vol binnen no time, ja. En als ik zo eens kijk daarachter, de schade is groot. Dat gaat nog wel even duren. Ze zeggen 6 uur, maar. Nee. Dat is van een uur al. Nee, uur. nee. nee. nee. dat gaat hem niet mooi, jongens. Ja, ze zes uur. snel die bus gekomen. Nog even geduld, dus. Ja. Ja, helaas, was het zo. Nog even geduld, dus voor die treinreizigers rondom Eindhoven. René Vechten van ProRail, goedenavond. Goedenavond. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, het goede nieuws is dat we om een uur of zes zijn er weer een aantal sporen rondom Eindhoven beschikbaar gegeven voor het treinverkeer. Uh, dat betekent uh, dat het treinverkeer nu weer wordt opgestart in alle richtingen, maar dat we wel minder treinen rijden. Dus uh, ja, reizigers zullen nog steeds langer over de reis doen, maar er gaan wel weer treinen rijden. Want welke rijden nog steeds niet? Uh, nou, dat weet ik niet. Er zullen dan een aantal... We hebben minder capaciteit uh, dan normaal gesproken, dus dat betekent dat er series uh, geschrapt zullen worden... Maar het is wel zo dat in alle richtingen, dus uh, Dembels, uh, Tilburg, Venlo en weer uh, Roemond, weer treinen gaan rijden. Ja, is dat herstel vanavond wel weer mogelijk? Dat het volledig zal zijn? Nee, het volledige herstel van, uh, van de plek waar de arm naar beneden is gekomen, dat zal, uh, dat zal nog zeker uh, enige tijd in beslag nemen. Uh, maar. Ik verwacht, ja, uh, het is een beetje de vraag of het treinverkeer daar morgenochtend nog last van heeft. Dat, uh, daar durf ik nog niks over te zeggen. Nee, dat was wel mijn slotvraag, inderdaad. De ochtendspist is nog ver weg. Maar toch al vrij snel als je kijkt naar herstel. kijken naar de schade die is veroorzaakt. Ja, bovenleiding herstellen is altijd een hele arbeidsintensieve uh, klus. Um, en uh, ja, dan zullen ze nu met man en macht aan gaan werken om dat te herstellen. En uh, ja, vanzelfsprekend is het het doel om het voor morgenochtend gereed te hebben. Uh, maar ik. Ik kan er met dit moment nog geen zekerheid over zeggen. Maar dus wel dat we in ieder geval weer een aantal sporen beschikbaar hebben. René Vechter van ProRail, dank u wel. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-journaal. We gaan naar de man die vanmorgen in dagblad trouw werd omschreven... als de labrador met een neus voor publiciteit. Nou, dat ben jij. Tim, ging het over mij? Dan ja, met een de van dieren, de Zeker. Nou ja, dat, dat moet dan zich bewijzen deze avondspits weer moet ik, moet ik zeggen Tim die, die neus voor publiciteit. Want ik, ik vroeg me als eerste af ga jij woensdag ook demonstreren op het Malieveld? Nee, niet. Nee, want de NOS uh, die, die is zat. Hè? De bezuiniging op de publieke omroep. Die zegt, we moeten ten strijde trekken. En er gingen allemaal wilde verhalen vanochtend uh, de ronde... dat de NOS gaat, uh, gaat staken op kosten van de kijker. Dat bracht uh, het dagblad te Telegraaf. Uh, dat werd door Jan de Jong, jouw baas, hè? de NOS-directeur... Uh, werd dat rechtgezet. De NOS staakt nooit. Het is allemaal overtrokken. Uh, wat bleef hangen bij mij, Tim... maar ik weet niet of jij daar nog op kan reageren... is dat toch mensen die willen... Staak, of demonstreren, laat ik het zo noemen, op het Malieveld woensdag... die blijven dat doen, wel in de baarse tijd. Die hoeven daar niet uh, een dag vrij voor te nemen. Joost, je en... kent mij. Ik, uh, ik staak niet, ik teken niets. Ik behoud mijn totale neutraliteit zonder te vertellen wat ik ergens van vind. Hoppa, kijk, nou ken ik je zeker weer, Tim. Nee, dat, dat is denk ik nog niet het antwoord op mijn vraag. maar geef, het geef, Dat is vaak ook jouw bedoeling. En dat snap ik helemaal. Maar mijn stelling is, Tim, om kort te gaan. Demonstreren waar je het ook doet en waar tegen je het ook doet. Doe dat, maar vooral op eigen kosten. Laten we die stelling maar eens lanceren. En eh, daar kunt u aan meedoen, luisteraars. Bel WNL op onze hotline. Deze labrador zit voor u klaar. 0800... 1121, dat is een gratis lijn. En voor je het weet, zit je in de uitzending. Praat mee, dus in het gesprek van de dag op Avondspits, zet je verstand op één. We zijn er. Zometeen. Na het nieuws, tot zo. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel.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 Bij het station in Eindhoven is vanmiddag een deel van een hijskraan op het spoor gevallen. Monteurs zijn bezig de schade te herstellen. De NS zet bussen in. De komende uren gaan er ook weer treinen rijden in alle richtingen. De NS meldt dat de storing rond 2 uur vannacht zal zijn verholpen. Kardinaal Eick heeft een pater uit Maarsen een jaar geschorst. De pater vergat in april een deel van een gebed uit te spreken. Dat gebeurde in de avondmaalsvering op Witte Donderdag in Apkoude. Na het heffen van de hostie sprak hij de woorden: Want dit is mijn lichaam niet uit. Bistom Utrecht noemt dat onbestaanbaar en straft daarom de pater. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme naar de uitspraken van bankpresident Knot over het herstel van de economie. We moeten oppassen dat we de voorzichtige, positieve signalen niet overdrijven, zei de premier. DNB-president Knot zei dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit de recessie is. Hij zei er wel bij dat de officiële cijfers over het derde kwartaal pas over een maand komen. En een witte diamant heeft op een veiling in Hongkong... het recordbedrag van 22,7 miljoen euro opgebracht. De briljant met het formaat van een klein ijs, bijzonder zuiver. De edelsteen woog 299 karaat toen hij werd opgegraven in Afrika... en er bleef na het slijpen en polijsten nog 118 karaat van over... De oude record voor witte diamanten stond op naam van een 102 karaats diamant. die in mei voor bijna 20 miljoen werd verkocht. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Gertie staan. Vanavond en vannacht is er vrijwel geen wind. en bij opklaringen ontstaat vannacht op veel plaatsen weer mist. Morgen vroeg zal het verkeer in de ochtendspits er last van ondervinden. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Morgen begint de dag mistig, maar in de loop van de ochtend lost de mist op... en vervolgens komt de zon weer tevoorschijn. Opnieuw wordt het aangenaam herfstweer. De temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden. In de middag komt er vanuit het westen bewolking opzetten... maar in het midden en oosten van het land blijft de zon de hele middag zichtbaar. De wind waait morgen uit het zuidwesten en wakket aan naar matig windkracht 3 tot 4. Woensdag is er veel bewolking, af en toe wat regen... In de loop van de dag wakkert de westenwind flink aan. Het wordt dan 15 graden. Na woensdag wordt het onstuimig en koud herfstweer. Aan zee mogelijk een stormachtige wind uit noordwest tot noord. Buien en temperaturen rond 12 graden. In het weekend wordt het weer iets rustiger. ANW-verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Rond Roermond staat het verkeer nog wel vast. Want de Roertunnel is in beide richtingen dicht. Dan heb ik het over de A73. Er is daar een technische storing. Het is daar deze spits niet meer goed gekomen. Dus voorlopig is het beter om om te rijden via de N273. Dat geldt voor het verkeer tussen Roermond en de A2. Op die A2 zelf, daar uh, hebben ze te kampen met een technische storing ook. En daardoor is de spitsstrook buiten bedrijf. De files daar zijn wel snel korter geworden. Maar op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijden nu nog langzaam tussen Elslo en Urmond 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL Avondspits. Joost Eertmans. Demonstreren prima, maar niet op kosten van de belastingbetaler. Ja, verkeer van rechts in je dagelijkse dosis. Gezond verstand, hier komt avondspits. Bel WNO 0800 1121. Ja, natuurlijk mogen de hardwerkende arbeiders van de NOS... die overmorgen het Malieveld willen bestormen... tegen de bezuiniging op de publieke omroep protesteren. Als mijn baan op de tocht staat, pakte ik ook de mogelijkheid aan... om me te verzetten. Met beide handen. Directeur Jan de Jong zei het ook al vandaag. Niemand moet demonstreren, het hoeft dus niet. En de programma's van de NOS gaan woensdag gewoon door. Maar waar mijn breedbeeld wel van op zwart gaat... is de gemakkelijke gedachte dat iedereen die wil demonstreren... dat mag doen op kosten van de baas. De demonstratiedag op het Maliveld wordt gewoon doorbetaald. Evenals de reis ernaartoe en de reis weer naar huis. Kijk, als je vecht voor een publieke omroep waar bezuinigd moet worden... en ik snap dat men zich verzet, heel goed... dan moet je daar wel gewoon een snipperdag voor opnemen... en de kosten zelf dragen. Mijn stelling, demonstreren is prima... maar doe het gewoon op eigen kosten. Bel WNO 0800 1121. Jan Arie Messenmaker twittert mij... Hekje eens, Joost staken is een actie van werknemers... dus moet ook betaald worden door werknemers die zegt dus... Eens met die stelling demonstreren prima maar op eigen kosten. Nooit eerder luisteraars voeren het publieke omroep op deze schaal actie. Als u thuis op de bank zit vanavond lekker aan het seppen... dan zet u er zo tegenaan, dat spotje... dat u waarschuwt voor het verdwijnen van een deel van de publieke zenders. En de VVD in de Tweede Kamer die heeft al gezegd... dat kan helemaal niet, want het publieke omroep doet dat uit eigen middelen. En dat mag niet. Die spreken we zo meteen, Matthijs Huizing... VVD Tweede Kamerlid. En woensdag is dus die grote demonstratie... tegen de bezuinigingen van dit kabinet op de publieke omroep. En dat beloopt inmiddels 200 miljoen. En zij zijn een petitie gestart, de publieke omroep. Op petities.nl behoud een brede publieke omroep. Die kunt u tekenen. 1800 handtekeningen staan er inmiddels onder. Laat u horen voor avondspits 0800 1121. Of een eindje eens, zegt je oneens op Twitter. Ik ga naar de eerste. Dat was André Hendricks uit Meidrecht. Goedenavond André. Hey, goeiedag Joost. Uh, ik ben het niet zo heel vaak met je eens, maar vandaag toevallig wel. Maar in dat, dat kader zeg ik dan ook van. Uh, eat your own dogfood. Oftewel, Joost, je bent zelfs elke avond aan het demonstreren. Op kosten van de belastingbetaler. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja nou, in ik. Dat, ja, jij, ja, vindt, jij vindt het een demonstratie, wat ze Neem. Ik denk meer dat ik wat dingen aan de kaak stel hier in Avondspits. Ja, maar goed, het is ook, uh, uh, uh, je stelt het aan de kaak, maar daarmee spreek je ook heel duidelijk uit wat je ervan vindt en weet je hoe je vindt dat het moet zijn. En dat is hmm. precies wat mensen doen op een demonstratie. Tegen wie demonstreer ik dan, van jij? Nou ja, jij demonstreert volgens mij tegen te, te, te, te alles uh, waar je het niet mee eens bent. <laughs> ja, dat heet zoiets als een mening, hè? Ja, maar nou, dat ventileren die mensen daar ook. En ja. jij doet het ook op... ja. van de Belastingstalen. dus waarom die grappen niet... Ik, ik vind het grappig gebedacht eigenlijk, André. Ik voel het niet als een demonstratie, maar ik vind het wel een aardige, zug, aardige, aardige lijn die je trekt. Misschien dat anderen het ook zo, zo, daar zo over denken. André Hendrik, dank je wel. Ik ga naar Jan Edens uit horen. Goedenavond, Jan. Ja, goedenavond, Joost. In principe ben ik het met je eens. Maar ik stel eigenlijk dat ik doodziek word van al die reclame. Ja. En ik denk dat die commerciële omroep, die moeten we heel dik betalen... bij de supermarkt en bij de kruidenier. Ik zie liever hmm. gewoon wat belastinggeld naar een goede omroep... En dan niet die idiote salarissen van 400.000 euro voor een of andere presentator. Ik denk dat dat bij de commerciële omroep is. Mm. Maar ik wil gewoon goede omroep hebben en niet gestoord worden door die idiote reclame. Nou, maar als die bezuinigingen doorgaan, uh, ja. dan, Jan, dan betekent het natuurlijk veel meer reclame. Nee, geen reclame. Nee, maar dat is dan moet geval. de belasting maar wat omhoog en dan, dan, dan... dan moeten we maar andere dingen hebben. Maar ik ja. denk dat ik reclame maar... heel duur betaal ja, ja. in de kosten van mijn groente en mijn fruit. Zo bedoel je dat als je het boodschappen doen bent. Dat bedoel je natuurlijk. Dan moet ik die reclame ook betalen. Ja, de andere, de andere kant is dus dat, de, dat heel, of heel, de, de politiek in Den Haag wil minder geld krijgen aan de publieke omroep. Dat betekent dat ze hun geld meer uit de commerciële, uit de moet halen, uit de, de sterren. Oké, okay, ik ben dat niet eens met de politiek in Den Haag. Nee. Ik denk dat de publieke omroep gewoon goed werk moet doen... zonder al die idiote reclame. Oké, okay, Jan. Jan Edens, duidelijk punt eh, is gemaakt. Meneer Hofman uit Zuid-Limburg staat hier. Goedenavond. Ah, Joost, ik ben er. Eh, Goedenavond. Eh, Joost, moet je luisteren. Prima programma, Dada, ten eerste. We zijn toch uit de pimpen gegroeid. We zijn toch volwassen. We zijn toch zelfredzaam. We zijn toch verantwoordelijk voor onszelf. Ja, dat denk ik ook. En dan, ook, en dan ben je het daarmee eens. Je bedoelt, die trekt de lijn door naar het demonstreren. Hartstikke leuk. Maar betaal zelf je treinkaartje en doe het gewoon op eigen kosten. Ja, en neem een zak pampers mee. Dag joh. Kijk, oké. Okay, meneer Hofman, zo ken ik u weer. Althans, zo leer ik u kennen. Wat goed. Meneer Van Rest, onze trouwe oudste beller... is het altijd met mij eens en vanavond niet. Meneer Van Rest. Nee. Nou, laat ik zeggen uitleven is niet dan. Je, eh, als je staakt... Dan doe je op basiskosten dus van de belasting. Ja. Maar een baas waar je tegen staat, die een object maakt of iets in werking stelt, waar je tegen gaat staken, die neemt ook geen dag vrij. Die betaalt dat ook van de belastingbetaler. Die ja. zegt niet, ik ben een dag, doe het geen zaken. Staken heeft u het over, hè? dat is natuurlijk niet waar ik eigenlijk over spreken. Ik heb het over een demonstratie. Ja? Want als je nou, moet... demonstratie is ja. hetzelfde. Hij demonstreert. Yeah. En dat zegt hij over de radio of wat ook. Of, he, hij de, de baas demonstreert. Ik wil het niet meer zo hebben, maar ik wil het zo hebben. Ja. Minder. Ja. Ik tegenstaken, Maar dat de baas dat zegt, dat doet hij niet. En op een dag dat hij uh, de zaak dicht doet, en zegt... Ja. Ik de, hij betaalt dat ook. Nee, de maar ik snap het punt. Dat ook. Ik denk alleen dat dit, dit is, een, dit is een, een, een demonstratie tegen de bezuiniging. Het is niet een, een demonstratie tegen de NOS. Hè, tegen de eigen omroep. Waar, waar, en dan gaat het meer richting staking. Dat mensen uh, ontevreden zijn over de loon... en de eigen bazen uh, een lesje willen leren. De, de belastingbetaler bepaalt, die betaalt toch ook... dat de regering dat zegt... dat er minder uren uh, tv moet zijn. Ja. Dat doet hij ook van de belastingbetaler, dat zeg hè? Ja, ja, dat doet hij op basis, dat doet de politiek bedoelt u, ja. Ja, dat politiek. doet hij ook. Dat nou, ja, betalen wij dus, ik... gelijke mannen, gelijke kappen. Oké okay, meneer Verhees, zeer bedankt. Uit een helder kwam uw geluid. En ik vraag, dat is nabij Evert Verhulp, want die komt inderdaad als, als hulp geroepen uh, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Goedenavond meneer Verhulp. Goedenavond. Uh, nou, even dat eerste punt als het mag. Staken en demonstreren. Want ik leg daar eigenlijk wel een onderscheid tussen. Dat ik denk, ja, staken, dat moet je denk ik iedereen meegeven... omdat het kan gericht zijn tegen je eigen werknemer die uitperst, uitwringt. Dit is een demonstratie op het Malieveld tegen, uh, tegen de politiek, in feite. Dan is het toch een heel ander verhaal. Hoe ziet u dat onderscheid? Nou, dat onderscheid is er, maar het hangt ervan af wat nou precies het doel van die demonstratie is. En als de demonstratie zich ook richt tegen het voorkomen of op het voorkomen van uh, onvrijwillig ontslag, dan is dat dus ook iets wat zich over, uh, uh, over de arbeid uitstrekt. Kijk aan, wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat... nou ja, dat, dat als het doel van deze demonstratie is niet zozeer het verzet tegen een politieke doelstelling, maar het verzet tegen ingrepen uh, in de publieke omroepen met het doel om ontslagen te voorkomen, uh, dat, dat, dat dat een belangrijk onderscheid is. En dan zegt u: oké, okay, dan is het is het dan een staking of is het dan een demonstratie? In het in tweede het, in het geval, dus waarin die de, de werknemers van de omroepen zich. ...tegen de politiek omdat ze ontslagen willen voorkomen... ...is het een, uh, een staking in de zin van het Europees Sociaal Handvest... ...en, en valt het onder andere beschermingsmaatregel of beschermingsregelen... ...wanneer ja. het een demonstratie is die zich echt richt... ...tegen de politieke opvattingen. Oké, okay, dan zeg ik, eigenlijk die demonstratie vind ik heel erg leuk... ...maar dan zou je toch gewoon op eigen kosten moeten doen. En daar werd over geschermd, hè, de kranten met vanochtend... Van, het, het zou eigenlijk een staking op kosten van de belastingbetaler zijn... ...dat heeft Jan de Jong proberen recht te zetten in zijn verklaring... dat directeur van de NOS, Hoe ziet u dat? Uh, kijk... de werkgever heeft er belang bij... dat de werknemers hun politieke zorg uiten. Uh, en dan is het ook niet zo heel gek... dat je dat plaatst in een doelstelling van deze werkgever... en dus ook de centen die die werkgever heeft... daarvoor aanwendt. Uh, dus het is niet... Uh, uh, het is niet een hele vreemde zaak... dat een werkgever zijn, uh, zijn werknemer steunt... In, politieke, in het uiteraard politieke opvattingen. Ja. Maar het gek is natuurlijk dat dat publiek geld is. Hè, dat wordt natuurlijk ook verenigingsgeld uh, bij. Maar dan denken ja. mensen... Hey, dat is mijn belastinggeld, dat breng ik naar de overheid. Daar wordt dan van een dag gestaakt... Een dag onderbroken. Ja, ja. nou dat, dat gevoel zou ik sowieso niet hebben. Maar de vraag is of je dat dan ook in de gezondheidszorg of in het vervoer. In het openbaar vervoer. Ja, nou, dat bedoel dat ik. ik. Hebben. En, de, en uh, op het moment dat het een gemeenschappelijk doel betreft waar de werkgever en de werknemers belang bij hebben. Vind ik het ook niet gek dat zo'n werkgever zo'n zo demonstratie of actie uh, uh, gedoogd en dus ook ja. steunt. Door niet zonder misleiders in te houden. U bent hoogleraar arbeidsrecht. Heeft het zin, die demonstratie? En ook de petitie die wordt gelanceerd door de publieke omroep? Heeft het enig nut, denkt u? Nou, dat weet ik net zo goed als u en u, waarschijnlijk beter dan ik. Maar ik ben bang dat het niet veel nut heeft. Nee, dan zou u zeggen: er zijn andere middelen, misschien beter, binnen het arbeidsrecht? Of. Nou nee, kijk, binnen het arbeidsrecht zijn er geen betere middelen. Binnen het arbeidsrecht is het de methode om dit soort dingen te uiten. Toch die staking en die, uh, een, uh, of een demonstratie. En dat, is, dat is ook een heel geschikt middel om terug ja, te uiten. Nou, sterker nog, als ze nou echt gewoon de zaak op, op zwart zetten, als de NOS dat door zou zetten, of misschien wel de hele publieke omroep. Dan, dan zal de politiek toch heel snel misschien uh, achter de oortjes gaan krabben, of niet? Of, of juist niet meer, want niemand heeft het dan meer in beeld. Ja, ja, dan zie je ook. Maar ja. goed, dat, dat is dan echt een En dat is natuurlijk dan een heel drastisch middel waar publieke omroepen ook niet dol op zijn. Want die zijn er toch om hun werk te doen en hun werk te ja. uitzenden. U zou ze dat niet aan adviseren? Um, da, da, da, da, da, ik denk dat ze heel goed staat in een zelfbeslissing over te nemen. Dus daar hebben ze mijn advies niet voor nodig. Ja. Mijn taak is het om de juridisch te duiden wat ze doen. Ja. Ja. En laat ik me daartoe beperken. Goed. Oké, okay, evenveel op. Dank u zeer voor uw reactie. Hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Wil Jan de Jong, de directeur van de NOS, dat ook helemaal niet. Die zegt, wij blijven gewoon uitzenden. Hij schat dat 1 op de 10 van de NOS-medewerkers... naar die demonstratie gaat komende woensdag. Uh, reageert u nog steeds? Demonstreren, prima. Maar gewoon op eigen kosten. Rijska reiskaartje betalen, treinkaartje en ook uh, je dag gewoon vrij, als vrije dag opnemen. Reageert u maar. Peter Seurens doet dat. Die zegt eens... Maar wel afhankelijk waarvoor gedemonstreerd wordt. Ik durf een aantal extreme situaties niet te benoemen. Peter, je maakt me nieuwsgierig. Uh, ik ga naar een oneens. Geert Wever uit Veendam. Ja, goedenavond. U spreekt inderdaad met die man, uit Vindam. Ja, ik vind het helemaal niet erg dat het geld kost. Niks. Dat maakt mij niet uit. En daar moeten de mensen ook niet over zitten te zeuren. Het gaat over één dag. Je brengt iets voor het voetlicht, zeg maar, wat bijzonder belangrijk is. En na ja, die 200 miljoen, nog een keer 100 miljoen. Dat is eigenlijk een onnozel iets. die Door de regering, zeg maar, ja, aan het werk gezet om dat te... Ja, Bewerkstelligen, maar het gaat nergens over, want nee. we kunnen nog geen twee uur vooruit kijken. Maar vindt u dat? U, u, u vreest niet voor een kaalslag op de tv met die bezuinigingen? Ja, daar ben ik bang voor. Daarom oh. ben ik er ook op tegen dat de regering die 100 miljoen zeg okay. maar uh, nog weer, weer wil bezuinigen dat zijn nog geen afspraken. Als je uh, heel snel daarvoor nog 200 miljoen hebt gekort. Hmm. Om dan vervolgens weer met de 100 miljoen aan te komen en nou, Op basis, ja, waarvan? Yeah. Waarvan weet men eigenlijk helemaal niet. Men mm. gaat bezuinigen. Maar men weet eigenlijk helemaal niet wat er op onze weg komt op dit moment. Kijk. Dus ja, die 100 miljoen, dat kan toch heel makkelijk bij de omroepen. En ik geniet ervan, van die uh, onderzoeksjournalistiek, de betere ja. programma's. De commerciële kunnen voor mij gestolen worden. Ik vind het gaat gewoon helemaal ergens hoor. Nou, naar mijn hart, meneer Wever. Dank u zeer, want dat is ook wat ik vind. Publiek omroep heeft absoluut een, een belangrijke taak. Die moet je niet... Uh, niet kapot bezuinigen, om het maar eens te noemen. Paul uit Hilversum, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou, ik ben het helaas helemaal met je oneens. Ik zal heel snel even de, de, de, de geschiedenis van de omroepfinanciering uh, naar voren halen. Er was ooit een dienst omroepbijdrage. Dat geld werd exclusief geïnd voor, uh, voor de omroepen en werd er ook aan besteed. Die dienst is afgeschaft. Er is een opslag op de inkomstenbelasting gekomen. En van dat geld, en nou moet je goed opletten. En van dat geld wordt nog niet een kwart besteed aan de omroep. En de rest verdwijnt in de algemene middelen. Ondanks de dat de politiek, maar dan, daar komen we weer. Ondanks dat de politiek plechtig heeft beloofd. Dit is geoormerkt geld, dit gaat naar de omroep. Kijk, u vindt het diefstal. Eigenlijk. Het is diefstal. Ja. Wat men doet. Ja. Ja. En, ja. Nou, dan gaat u... Als je het ook vergelijkt met andere Europese landen. Bepalen, in Nederland krijgt de, Nederland, de omroep krijgt een fooi om programma's te maken. het met Duitsland: 420 euro per jaar ben je daar kwijt aan omroepbijdragen. Dat Ja. Oké okay Paul, je gaat ook net naar Amalie Veld? Uh, nee, ik ga er niet naartoe, maar ik steun ze wel. Kijk aan. Paul ook tegen de bezuiniging op de publieke omroep. En mijn stelling blijven demonstreren, dat, dat is goed. Maar doe het op eigen kosten. U kunt daar nog op reageren. Op 21, zometeen Kamerlid Huizing van de VVD. En wij komen uit bij Klaas uit Workum. Klaas, goedenavond. Ja, goedenavond. Klaas, volgens het Workum dus. Nou, het, uh, het, voor het grootste deel is het graag al voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik wil er naar hem weer aan toevoegen, niet demonstreren... Maar gaat het weer uh, proberen om het kijk- en luistergeld weer in te voeren? Want de uh, vorige spreker had het er ook al over. Het is veel beter de, de reclame weg. En niet die hoge uh, lonen. Maximaal ongeveer 100.000 euro. En uh, dan Goh. gaat de uh, kijk- en luisterdichtheid omhoog. Want de meeste mensen hebben een hekel aan die reclame op die commerciële scène. Dat hoorde ik eerder. Reclame is eruit, kijk- en luistergeld terug. En je krijgt meer luisteren ja, en kijkeren, kijkers. Ja, Klaas is, is genoteerd. Dank voor jouw reactie op Hekje eens En Hekje oneens. kunt u ook nog meedoen over de bezuiniging op de publieke omroep. En het recht om te demonstreren. En wat vindt u daarvan om dat wel of niet op eigen kosten te doen? Dan trekken we het ook breder naar andere demonstraties in de landen. Maar u mag ook reageren op de kaalslag bij de publieke omroep. En ik ga daar, daarover praten met Matthijs Huizing. Want hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Matthijs, goedenavond. Ja, goedenavond. Welkom bij Avondspits. Um, Matthijs, jij verzet je nogal tegen de sportjes, zeg maar het verweer van de publieke omroep op de televisie. Je hebt daarvan gezegd dat is eigenlijk niet, niet eigenlijk om te, te demonstreren in, in je eigen programma's. Um, kun je nog even toelichten waarom je daar zo over gevallen bent? Nou, ik was om een paar redenen had ik het bezwaar tegen. Uh, allereerst uh, vond ik de sportjes uh, misleidend... omdat ze onjuiste informatie verschaffen... Uh, en dat ik daar uh, gelijk in had, uh, dat bleek ook. Want uh, uh, sinds uh, de discussie daarover vorige week uh, worden die uh, getallen ook niet meer genoemd uh, in de sportjes, in ieder geval voor zover ik heb kunnen beoordelen. En het tweede is dat ik uh, vind dat er uh, verkeerde suggesties gewekt worden. Er wordt gesteld dat bijvoorbeeld programma's als Studio Sport dan zouden verdwijnen. Nou, dat is natuurlijk geen zin het geval. Uh, nou, daar zei, zei de heer Haaghoort, die zei daar het volgende over vandaag... Dat, dat dat is een woordenspel van u, of van jou, sorry Matthijs, maar dat betekent namelijk dat er dan geen voetbal meer betaald kan worden. Dan zitten we elke keer naar Korfbal te kijken op, op, op, met het bord op schoot. Nou ja, het punt is dat uh, tijdens de discussies die er altijd zijn... van vinden we nou dat, uh, dat voetbal wel of niet op de publieke omroep thuis wordt. Hè? zou het niet commercieel kunnen roept uh, de publieke omroep altijd dat het een soort kip met gouden eieren is... omdat het uh, zoveel uh, stergeld binnenbrengt. Nou, dat wil ik allemaal best geloven. Maar waarom is, dan, uh, waarom is dan het eerste wat je gaat slachten, is je kip met gouden eieren? Dat lijkt me dan niet zo handig als je dan moet bezuinigen. Want dan gaan je inkomsten nog verder omlaag. Ja. Dus ik vind ook geen logische uh, redenering. En daarom vind ik hem ook suggestief. Uh, en uh, als laatste, derde punt, had ik er bezwaar tegen, omdat ik vind dat ze oneigenlijk gebruik maken van een stukje zendtijd waar ze uh, promo's voor programma's uh, in kunnen doen, dan wel aan ledenwerving doen. En wat ze daarin doen is een, is een publiek uh, of een politiek standpunt uh, innemen. Nou, ze nemen gewoon een standpunt in, toch, Matijs? Ze zeggen, en ik, ja, goed dat publiek ons wij, wij vrezen voor kaalslag, wij weten dat daarmee het bestel wordt, grote schade wordt aangedaan, dat moet verteld worden. Dat is ook niet zo gek, toch? Nee, maar het punt is dat. Kijk, de, de, de NPO, hè, dat is een, een zogenaamde ZBO, dat is een, een, een, een zelfstandig bestuursorgaan. En die hebben een, een overheidstaak. En die voeren een overheidsopdracht uit. En het is aan de politiek om die opdracht te formuleren en daar middelen uh, bij te verschaffen. En op het moment dat de NPO zegt: wij zijn niet in staat om die taak goed uit te voeren, dan moeten ze dat vooral met de politiek bespreken. Nou, ik kan u zeggen, ik zit. Uh, zeer regelmatig met tegenwoordigers van zowel de NPO... als de diverse onderroepen om tafel. En we luisteren en dat doen collega's van mij ook. Dat ja. de staatssecretaris ook. Alleen, er valt nu een ander politiek besluit. En dat besluit moet je ook nog eens zien in de context... van ja. het feit dat er meer dan 50 miljard aan het onduigen zijn en er op heel veel punten in... Nee, maar dat snap de ik. Maar, uh, pijn maar goed, ze willen dat, niet klakkeloos, uh, dat willen ze niet klakkeloos over zich heen laten gaan. Dat doen ze dus door middel van demonstratie, petitie en ook die sportjes. Nou, dan heb ik die stelling van dat demonstreren, snap ik heel goed, Matthijs, Matthijs Huizing. Maar het punt is dat ze dat op eigen kosten moeten doen. Ben je daar, ben je daar wel mee eens? Ja, nou, je vroeg me net naar de sportjes. Kijk, dit is geen staking, maar dit is een protest. Ja. Uh, ze betalen de kosten daarvan uh, van, vanzelf... En ik vind ook dat de werknemers bij de publieke onderroep... het volste recht hebben om aandacht te vragen van de politiek... van houden er wel rekening mee dat dit ons banen kunnen kosten. Dus ik heb alle begrip voor de zorg die daar onder de werknemers heerst. Ik verbaas me wel een beetje over de houding van de, de, de, de verschillende directies. Ja. Want die lijken dit protest aan te voeren. En ik zou nou juist zeggen, ga nou eens die... Dure tijd besteden aan creatieve oplossingen voor het uh, vergroten van je eigen inkomstenstroom. Mm. Waar allemaal mogelijkheden voor zijn en wat maar niet gebeurt. Wat niet gebeurt. Oké, okay, Matthijs Huizing, daar laat ik het bij. Dankjewel, VVD, Tweede Kamerlid. Bedankt voor je reactie in avondspits. We spreken verder over het op publieke omroep. Even kijken, handelen blank uit Purmerend. Reageer maar. Ja, nou, dag Joost, goedenavond. Nou, voor mij is het, uh, hoe je het noemt, uh, demonstreren, protesteren. Het is voor mij gewoon één grote demonstratie tegen de onmenulligheid van de commerciële omroepen. Dus in deze zin, ik vind, we moeten gewoon samen zijn op de publieke omroep. En misschien, ik hoorde net al een eerdere opmerking, misschien moet het kijken en laat zich over weer ingevoerd worden. Maar ja. ik snap het helemaal. Want ja, er is voor mij een één omroep die gewoon uiteindelijk niet begrepen heeft. Dus de VPRO die heeft altijd ja toch eigenlijk de kijkcijfers een klein beetje links laten liggen. En gewoon uh, ja, kwaliteitsprogramma's. Zo dus ja. waar hebben we het over? En de gemiddelde Nederlander... die realiseert zich niet wat een groot goed het is... om gewoon een publieke omroep te hebben. Yes. Dus weg met al die bezuinigingen. Oké. Okay. Dus dat is mijn... Een uh, duidelijk ja. punt. Een duidelijk stijpunt gemaakt. Dankjewel, Blank Purmerend. Ik ga naar Jurie Albrecht, Directeur van de Bali uit Amsterdam. Goedenavond, Joeri. Dag Joost. Ja nee, ik ben het ook totaal met je eens. Kijk, um, uh, het is natuurlijk niet zo dat als je uh, in staatsdienst bent, dat je dan een van je belangrijke burgerrechten verbeurd hebt verklaard. Namelijk dat je, niet, dat je dan niet meer zou de mogen demonstreren of staken of zulke soort dingen. Hmm. Agenten mogen staken, ik bedoel we leven gewoon gelukkig in de rechtsstaat. Ja. Dus uh, de publieke omroep heeft een belangrijke publieke taak. Uh, alsjeblieft niet op zwart, maar dat betekent niet dat je niet in de basis tijd of alleen dan ook mag staken of demonstreren of het niet eens mag zijn. Ik zeg het ook met niet met hè, dat zeg ik. Ook niet, Jury, ik zeg niet dat je niet mag staken. Ik zeg ook niet dat je niemand. Ik vind het juist prima dat er gestaakt wordt en gedimmeld. wordt. Ja, prima. kant kan nodig zijn, laat ik het zo formuleren. Maar dat je dat op eigen kosten doet. Dat, dat is mijn punt. Ja, dat, dat, dat, doen, dat doen andere werknemers van, he, van, van staalbedrijven of uh, boorplatforms, of weet ik veel ook niet. Dus ik bedoel, uh, uh, dat hoeft niet, wat mij betreft, helemaal niet. Um, uh, je hebt namelijk dezelfde soort rechten als andere werknemers. En de Tweede Kamer is echt de baas van de publieke omroep. En dat zijn de lui die de publieke omroep uh, kort gaan uh, slaan. Kort en klein gaan slaan. En ook die ze kort houden. En Matthijs Huizing net die dan vindt dat de uh, omroep geen andere mening mag hebben dan die van hem. Ja, mm -hmm. uh, we leven toch echt in een vrije samenleving hoor. En een open samenleving. En ik ben echt niet alleen maar vriend van de publieke omroep. Ik, maar ja, het kan ik, toch niet waar zijn dat de, dat de Tweede Kamer niet wil hebben dat de publieke omroep... Uh, ja, daar da denk ik dat je wel mee met je eens het enige is, ik maak wel een onderscheid tussen staken en demonstreren. Dus eigenlijk waar ik niet helemaal uitkom met, de, met de hoogleraar, maar dat vind ik wel. Ja, dat... Dat, dat hoorde ik, Nou, het, het, het, het lijkt me een, een glijdende schaal. He, want inderdaad, zoals de hoogleraar ook uitlegde... kijk, als het te maken heeft met het feit dat je je arbeidsplek verliest... He, en daarvoor gaat demonstreren en dus niet op je werk bent... dan is het eigenlijk min of meer hetzelfde. En he, de hoogleraar arbeidsrecht vond ook... Van, nou ja, dat, is, dat is een middel dat we in een rechtsstaat kunnen inzetten. Ja. En dat, ja, of het veel nut heeft. Dat is dus weer een volgende vraag. Ja, Juri. Maar het um, moet kunnen. Oké, okay, Joeri Albert, dankjewel. Leuk dat je belde. Want we zijn er doorheen. Overigens merk ik nog op... dat het omroep WNL niet gaat demonstreren op Malieveld... maar zich wel tegen de bezuinigingen uh, weerstelt. Teweer uh, tot zover Radio Roeptoeter. Want uh, zometeen gaat kunststof weer verder naar zevenen. Daarin acteur en zanger Martijn Fischer te gast. Volgens op twitter.com, apenstaartje, avondspits WNL... en mijn persoontje op apenstaartje Eerdmans... Morgenavond ben ik weer terug vanaf half 7 hier op onze mooie zender van Radio 1 Publiek Omroep. Fijne avond en graag tot morgen. Dag. Op zijn tenen liep hij de donkere trap op, maar halverwege bleef hij staan. Simon Carmichot. Plotseling overvallen door de gedachte dat het toch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 Dit is Radio 1.